Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt toch een verbod op stroomstootapparaten op veedieren. Eerder zei minister Wiersma van Landbouw van de BBB... dat ze geen verbod wilden, maar eerst wilden praten met de veesector. sector Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een verbod. Oppositiepartijen, maar ook drie partijen van de coalitie... vertelt verslaggever Xander van der Wulp. Ja, dat was heel opvallend. Zelfs zullen ze zeggen, nou ja, we hebben nou eenmaal gekozen... voor extra parlementair, maar in de praktijk... blijkt dat voor ministers heel ingewikkeld. Ze krijgen kritiek vanuit de oppositie... en ook kritiek vanuit de partijen die ze... eigenlijk zouden moeten steunen. Drie coalitiepartijen tegenover de BBB... en diezelfde drie coalitiepartijen die vragen de BBB-minister vandaag ook... om eindelijk eens vaart te maken met haar stikstofplannen. Dus ook dat is pikant. De minister gaat nu werken aan een voorstel. En wie krijgt er dit jaar de televisiering voor beste presentator? De genomineerden zijn net bekendgemaakt. Het gaat om Ewout Genemans, André van Duin en Tim Hofman. Ewout heeft zijn nominatie gekregen voor zijn presentatie in onder andere Bureau Rotterdam. André van Duin presenteert Heel Holland Pakt. En Tim Hofman het programma Over Mijn Lijk. De burgemeester van Groningen, Koen Schuiling... heeft een boete van 250 euro gekregen vanwege aanstootgevend gedrag. Het gebeurde in zijn auto. De burgemeester zegt dat hij door een medische situatie... last had van heftige buikpijn. En een poging om die pijn te verlichten... is volgens hem verkeerd geïnterpreteerd door een andere weggebruiker... die de politie belde. De burgemeester is het niet eens met de boete en stapt naar de rechter. En duizenden Amsterdammers hebben de afgelopen maanden een boete op de mat gehad. Omdat ze harder dan 30 kilometer per uur reden. In vier maanden tijd ging het om bijna 40.000 bonnen. In december werd de maximumsnelheid op veel plekken in de stad verlaagd. Deze man had al verwacht dat veel mensen de fout in zouden gaan. 30 kilometer. Je zit daar heel snel bovenop. Dus het is ook wel weer een cash cow voor de gemeente, denk ik. Volgens het Centraal Justitieel Incasso Bureau zou het... Om 320 boetes per dag gaan. En dan nog het weer. Vanavond langs de kust en in het westen flinke buien. Kans op onweer. Morgen een mix van wolken en regen... bij maximaal 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is het nog druk op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... tussen Akersloot en Knoopend Kooimeer... door bezoekers aan de voetbalwedstrijd. Vertraging is nog bijna 10 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is Zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze ZFM.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 Goedenavond in Pop Boulevard Jan Akkerman. Jan Akkerman, geboren in 1946, behoort al meer dan 55 jaar tot de meest gerespecteerde gitaristen van de Nederlandse bodem. Na zijn rol in internationaal vermaarde groepen als Brainbox en Focus, werkt hij samen met uiteenlopende nationale en internationale artiesten. En altijd weet Jan op eigen wijze elementen uit rock, jazz, blues, klassiek en dance te combineren. Jan wordt zoals gezegd in 1946 geboren in Amsterdam, onder de rook van de Zuiderkerk en het Waterloopplein. Hij raakt voor het eerst de gitaar aan als hij vijf jaar oud is. Het instrument is van zijn vader. Maar Jan zal er zijn oude heer nooit op zien spelen. Speelt hij vanaf zijn vierde jaar accordeon. Op zijn achtste jaar kiest hij definitief voor de snareninstrument. Instrument. Gedurende zijn puberteit verlegt Jan zijn interesse voor klassieke muziek naar rhythm and blues en rock and roll, mede onder invloed van de in rock. Op jongere leeftijd speelt Jan in lokale bandjes, waarvan Johnny en de Silent Rockers de bekendste is, en waarmee hij zijn eerste stappen over de grens zet. Die band wordt in 1964 omgedoopt tot Johnny en de Hunters en vervolgens naar De Hunters. Jan Akkerman schrijft. The Russian Spy Eye, wat we als eerste hoorden, dat in 1966 een kleine hit wordt en vervolgens uitgroeit tot een echte Nederlandse popklassieker. Dankzij zijn razendsnelle gitaarlink in het nummer breekt hij definitief door naar een groot publiek. Drie jaar later vormt Jan, dan samen met zanger Cas Lux, de groep Brainbox, waarvan we nu het Down Men gaan horen. In januari 1969 zette inmiddels 22-jarige Jan de groep Brainbox op... waarin hij samenwerkt met zanger Kas Lux. Het blijkt een korte, maar heftige liefde. Binnen een jaar heeft Jan de band alweer verlaten. Naar eigen zeggen is hij door de manager uit de band gezet. Een vreemde gang voor zaken... aangezien de groep meteen dat eerste jaar drie hitnoteringen weet te realiseren. Naast Jan Akkerman, makend drummer Pierre van der Linden... zanger Lux en basgitarist André Rijnen, deel uit van de oorspronkelijke bezetting. Nu een andere hit van ze, Dark Rose. You couldn't have made it yourself Come show us your smile Come show us your smile Zoals gezegd is Jan Akkerman geboren in Amsterdam als zoon van Jacob Akkerman... een handelaar in lompen en oude metalen op het Waterloopplein. Hij begon met de accordeon en schakelde later over op de gitaar. En op zijn veertiende speelde hij op zijn eerste single. Jan was op school niet te handhaven en werd naar het instituut Schreuder gestuurd... waar hij vier jaar studeerde om op het conservatorium toegelaten te worden... Hij werd getest door de toenmalige directeur Eduard van en kreeg vervolgens een studiebeurs. Op de afdeling lichte muziek kreeg hij gedurende vijf jaar les van gitaarleraar Gerard Gest. Eind 1969 treedt Jan toe tot het Thijs van Leertrio. Het Thijs van Leertrio vormt de aanzet tot de supergroep Focus dat overigens zeer bescheiden debuteert. Ze spelen eerst als begeleidingsband bij de Amsterdamse uitvoering van Heer, nemen vervolgens een single op met Nederlands Hoop en vervolgens wat tracks met Boujour. En tenslotte op eigen kracht de LP In-of-Out Focus. Hoewel er met het nummer House of the King al een hit wordt gescoord, laat de plaat nog niet de richting horen waarmee later Focus beroemd zal worden. Maar in 1971 zijn er wat wisselingen. Zo moet drummer Hans Kleuver het veld ruimen... ten vervuren van het eveneens uit Brainbox gestapte Pierre van der Linden. En wordt bassist Martin Dresden vervangen door Schriel Havermans. Met deze bezetting wordt het tweede album Focus opgenomen. Waarop niet alleen het een complete plaatkant van het conceptstuk Eruption hoor is... maar ook de grote hit Hocus Pocus. We luisteren nu tot het nieuws van 9 uur. Het conceptstuk Eruption... En hier is uitsmijter de live versie uit 1973 van Eruption. We willen like nu een beetje een nummer genoemd Eruption.